Hartelijk welkom opnieuw bij de serie Eindtijd en Profetie. De vorige afleveringen hadden we nauwelijks tijd om alle vragen die we wilden behandelen, te behandelen. Dus Jan, hartelijk welkom opnieuw, ook jij. Dank je. Uh, we gaan uh, opnieuw een vraag behandelen van een kijker. En die gaat, ik zal hem voorlezen, de, dit keer over. Uh, het Joodse volk wat teruggaat naar Israël. Ik volg uw programma Eindtijd de profetie. Een vraag die me erg op mijn hart ligt is deze. Ik ben heel erg bewogen met de terugkeer van het Joodse volk... en zie het als een Bijbelse profetie... die we voor onze ogen zien gebeuren. Dankbaar ben ik dan ook met de organisaties Exobus en Ebenezer. Wat mij toch benauwt is het feit dat al die Joodse mensen... die Aliyah maken en naar Israël terugkeren... straks nog zoveel moeten gaan meemaken. Dan denk ik wel eens... Ik heb ze geholpen om terug te keren. En straks gaan ze misschien de dood tegemoet. Begrijpt u mijn zorg? Ja. Schrijft. Ja. ja. Kijken. Ja, ja. Maar ja. ik begrijp dat heel goed. En dat is een vraag die ook tijdens mijn seminars heel vaak naar voren komt. Ja, ik heb hem ook wel eens vaker gehoord. Hè. We hebben natuurlijk bij Family Seven de documentaires van de Stichting Ebenezer uitgezonden. Ik geloof Geplant in uw Land... En een banier voor de volken, ja, ja. daar gaat de Allia over. Het gaat over het terugbrengen van Joodse mensen uit de Oekraïne, uit Rusland, terug naar, uh, naar Israël. En ja, dan is het logisch dat zo'n vraag komt. Ja, en die vraag heeft ook een Bijbelse ondergrond. Want ik lees dan in Jeremia 30. En dat ik pak gaat... het er even bij. Jeremia ja, 30. 30. Welk vers? En dan, ach, je kunt in vers 4 beginnen. Dit zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Dan moet hem eventjes even aandacht. Het is de Heer die spreekt in zijn woord. Het ja. is God zelf die spreekt. Ja. Daar staat 3800 keer staat het in de Bijbel, zo spreekt de heren. Ja. En, en daarom kan ik zo verdrietig en ook kwaad worden als men die Bijbel een beetje verachtelijk behandelt. Alsof het mensenwoorden zijn. Het is de Almachtige zelf die spreekt. Wat ja. spreekt hij in dit geval? Want zo zegt de Heer, angstgeschrijd horen wij... schrik en geen heil. En dan gaan we naar vers 7. Wee, want groot is die dag... zonder weerga... een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. En daar... bedoelt ja. deze vraagsteller... en al die vraagstellers doelen op deze opmerking. Een de tijd van benauwdheid. De tijd van enorme benauwdheid... die er over Israël komt. Ja. Uh, maar er staat achter... Maar daaruit zal hij gered worden. Ja, dat vind ik ook zo mooi. In de, de psalmen staat het ook. Talrijk zijn de rampen van Gods kinderen die hen kunnen overkomen. Ja. Maar uit, die uit alle, alle deze redt hij hen. De Heer. Nou, en daarom is er hoop. En dan wil ik ook nog even wijzen op uh, een ander vers uit hetzelfde hoofdstuk. Op vers 11. Want ik ben met u, luidt het woord van de Heer, om u te verlossen. En nu komt het. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen. Ik zal u zeer zeker niet vrij uit laten gaan. Dat is Jeremia 30 vers 11. Dat is toch een heftig heftig vers, zou je zeggen. Oh, angstig vers is dat. Een angstig vers, Want die mevrouw, die vraagstelster... Ja. Die maakt zich inderdaad druk over Israël en terecht. En daar ja. bidden we ook voor. Heer, wees uw volk genadig. Heer, leg uw beschermende hand op uw volk. Mm -hmm. Heer, denk aan in uw toren aan ontfermen. Maar voor Israël is er hoop. Want ja, staat... maar, maar Jan, als ik dit zo lees... Uh, we hebben toch veel liever het plaatje van een liefdevolle God... en niet van een toornig God... en niet van een God die afrekent. En, uh, dat is toch... Dat, dat past toch veel beter bij ons beeld wat wij van God maken? Ja, maar het probleem is dat de zonden van de mensen... die worden zo ver opgeladen dat het automatisch tot een uitbarsting komt. Ik denk dat God structuren in het heelal gelegd heeft... waardoor wij, als we het verkeerd doen... al die verkeerde dingen op ons eigen dak terechtkomen... Neem nou, als ja, ja. wij dus verkeerd, het, dat is het, ge, het gevolg, uh, oorzaak en gevolg. Ja, uh, neem nou het, alleen al het milieu. Ja. Als we verkeerd met het milieu omgaan, dan wordt ja. het water verontreinigd en dan kun je niet meer in in de lek gaan zwemmen bij wijze van spreken, mm -hmm. want het water is te smerig. Als wij verkeerd met de landbouw omgaan, dan, dan krijgen we niks meer te eten op ja. een gegeven moment. Ja, daar zouden we dus, dus sowieso uh, een hele aflevering over kunnen maken ja. van wat de mensheid zelf aan zichzelf te wijten heeft. Er was iemand, maar ik zat er niet helemaal achter, maar het verhelderde mij wel. God straft niet, de mens straft jezelf. Ja. Maar, ja, en dan maar goed, wordt het. Hier, hier lezen we wel dat, dat God zegt, dat... ik reken af. Ja, God rekent af. Want jij zei net heel, uh, ja. heel duidelijk dat het God is die spreekt. Ja, ja. He, dus... maar hoe rekent God af? af? Okay. Snap je? Ja. Uh, op een gegeven moment reken ik ook af als ik ben leraar geweest. Ja. En de kinderen maakten hun huiswerk niet en dan gaf ik een schriftelijke overhoring. Dat was mijn manier van afrekenen, want uh, niet huiswerk maken kwam dan op een eigen, uh, op een eigen hoofd terecht. Ja, precies. Snap dus, je? dus dan kregen ze een vijf of een en, uh, en nog minder. Oh, okay. ja. En, en, en zo, zo, zo werkt dat ook. Uh, als we verkeerd met de natuur omgaan, als we verkeerd met ons eigen leven omgaan, als we verkeerd met Israël, Gods volk, omgaan, dan komt dat op je eigen hoofd neer. Ja. En, en, en, en dan zijn we nog kwaad op God ook. Dan we, oh, ja, we laat geven, God ja, we geven God de schuld van de dingen die we eigenlijk zelf... Die, die, die, waar we hebben. zelf de schuld van hebben. Ja. En dan staat hier... Met alle volken waaronder ik u verstrooid heb... Dat is ook Nederland. En dat is Amerika. Dat is Rusland. En dat is Rusland. Al die volken zal ik voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen. Dus met andere woorden... Voor Israël is er altijd hoop. Voor Nederland niet? Ja... Voor Nederland is er ook hoop. En, voor de rest van de wereld is er... en ook voor de rest ja. van de wereld is hoop. Dat zegt de profeet ook. De profeet Jeremia zegt ergens. Ik uh, denk niet dat ik het zo gauw kan vinden. Maar ik zal wel even bladeren. Ik heb het zelfs al. Jeremia 18 vers 7. Mm -hmm. het, het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk... Krijg ...een uitspraak dat ik het zal uitrukken. Dus met andere woorden, ik zal ermee afrekenen. Ja, Wat we net gelezen ja. hebben. Het zal afbreken en verdelgen. Nee? Dus God zei dat ook. Maar bekeert zich dit volk, waarover ik die uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben voor het kwaad dat ik hun dacht te doen. Dus al die oordeelsprofetieën van God zijn voorwaardelijk. Ja. Achter al die oordeelsprofetieën en die ramprofetieën zit de schreeuw van God mensen bekeer je alsjeblieft. Ja. Nou, ik wil met jou deze serie uh, zeker nog naar de Nederlandse situatie toe, maar we waren nu bezig met Israël. Ja, ja. Uh, en, en over de, de vraag van. Ja, we hebben. Uh, ja. Joodse mensen. die halen we uit Rusland. Okay. Hè? We halen ze eigenlijk uit een situatie. die al niet lekker is. Maar dan brengen we ze naar Israël. dan zullen ze het uh, ongetwijfeld uh, goed hebben. Maar er komt een tijd. dat. Uh... Ja. Maar neem nou de Franse Joden. Er zitten, ik meen, nog 600.000. Uh, veel van hen. die reizen naar Israël. en hebben daar al een huis gekocht en dergelijke. op het moment. voor. In afwachting van het moment dat, dat het los gaat barsten. Ja. Dat die miljoenen antisemieten die daar rondlopen, dat die weer pogroms gaan veroorzaken. En weer uh, relletjes en ja. joden gaan afslachten. Dus die staan eigenlijk al met hun koffers gepakt om naar Israël te gaan. Dat is een tweede argument. De situatie in de wereld voor Israël, voor joden, wordt dermate ongezond. Dat de enige plek waar ze heen kunnen is Israël. Ja. En ook voor Israël geldt het, het wordt benauwd. Maar als wij bidden en als Israël roept naar de Heer, dan zal die uitkomst geven. Ja, dus dat heeft hij altijd gedaan. Dat is weer die wachterfunctie op de muren, dat. zoals we dat vorige aflevering ja. hebben behandeld. En, en, en dat is een van de hoofdtaken van de gemeente, is wachters op de muren van Jeruzalem zijn. Israël te ondersteunen. Eigenlijk, ja, eigenlijk een ondersteuning ja. voor het volk Israël. Ja, ja. En als wij bidden voor Israël, dan gaat God handelen. Ja, en dat, dat staat zelfs ook in het Nieuwe Testament ergens, dat dat een van onze taken is. Dat staat in de Efezebrief. Ja. We hebben de Heilige Geest ontvangen tot verlossing van het volk... dat God zich uitverkoren heeft tot zijn heerlijkheid. Ja. En wie is dat volk? Dat is Israël. Okay. Ook daar komen we in deze serie nog apart op terug. Okay. We gaan naar een andere vraag, Jan. Die ik veel gehoord heb, is over het schema... wat wij wel eens hebben laten zien in de laatste afleveringen. Dus we gaan even het scherm aandoen en hopen dan dat er een schema bij komt. Ja, daar is jouw schema... Um, en uh, misschien is het goed om daar nog eens even bij stil te staan. Je, je had zelf ook nog een idee om daar iets over te vertellen. Dus ik zou zeggen, um, licht nog eens even toe hoe dat schema precies in elkaar staat ja. zit. Kijk, God werkt altijd met mensen. Ja. En God kiest daar mensen voor. Koos Adam enzovoort. En dan heeft hij ook een volk uitgekozen. En dat volk heeft hij ongeveer zo'n 14-1500 uh, jaar voor Christus uitverkoren is het volk Israël. Ja. En ze uitdrocht. Waar gingen ze heen? Israëlieten? naar de berg Sinai. Daar kregen ze de tien geboden. Wat was de bedoeling van God? Dat Israël in het land Canaan, in het beloofde land, een volmaakte samenleving onder leiding van Gods geboden zou hebben. Want Gods geboden dat zijn niet wetten. Dat is Gods onderwijs. Dat is Gods handleiding hoe hij de aarde in elkaar gezet heeft. En hoe je een land moet besturen. Hoe je de milieu moet besturen. Hoe je een gezin moet besturen. Enzovoort. Nou, dus daar kregen ze Gods geboden. Om weer die aarde onder Gods heerschappij te brengen. Want de ja. aarde is nu onder heerschappij van de bozen. Ja. Dat ging mis. Toen gingen ze de Babylonische ballingschap in. dat was heel verdrietig. Maar, God die gaat door. God vergist zich nooit. Mm -hmm. God heeft één keer Israël gekozen. Maar daar blijft hij bij. Want ja. Paulus die zegt in Romeinen 11: De roeping en de verkiezing van Israël zijn onberouwelijk. Daar heeft God geen spijt van. Nee, daar blijft hij bij. Blijft het hij zou bij. ook een schandaal zijn als hij verkeerd gekozen had. En daar komt hij ook op terug. En daar komt hij op terug. En ja. daar blijft hij altijd bij. Toen is hij erop teruggekomen. En toen heeft hij na de Babylonische ballingschap is de heer Jezus gekomen. Ja. Hier kregen ze het woord van God. En hier kwam het woord van God, want hij is het woord van God. Hij heeft het machtigste werk gedaan wat er ooit in dit heelal gebeurd is. Het grootste werk wat er ooit in de hele geschiedenis, in, in, in miljoenen jaren zal gebeuren, dat werd op Golgotha. Wat dat is zo dat is, dat is is grandioos. Dat is het meest kenmerkende... ...van wat God gedaan heeft. En het meest belangrijke van wat God ooit <laughs> gedaan heeft... ...dat is, hij heeft de verzoening, ...niet alleen voor onze zonden... ...maar voor die de hele wereld heeft hij daar gedragen op Golgotha. En, en, en de mensen die dat accepteren... ...die krijgen vergeving van zonden... ...en staan weer helemaal clean... ...om eens een druksterren te gebruiken... Ja. ...staan clean, bevrijd van de druk van de zonde, ...staan die weer voor God... En daar heeft hij onze ziekte gedragen. Daar heeft hij onze bevrijding heeft hij daar te weg, te, teweeg gebracht. Daar heeft hij de duivel ontroond. Daar heeft hij alles maar gedaan wat nodig is voor de verlossing van de wereld. Ja, significant voor de hele heilsgeschiedenis. Dat is het belangrijkste moment. In, in, niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar in alle geschiedenis. De seculiere geschiedenis, de Nederlandse geschiedenis, de Joodse geschiedenis. In alle geschiedenis is dit de belangrijkste gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. Ja, Dat denkt niet iedereen natuurlijk zo over. Want als we naar de moslims kijken, die zullen... Uh, een hele andere, uh, belangrijkste gebeurtenis hebben. Ja, nou ja, goed, dat, dat zullen ze dan helaas wel zien. Ja. Maar God heeft, er komt misschien wel eens op terug, heeft ook een plan met de Arabieren. Ja. Ja, toen ja. is de naar de hemel gegaan. En, en naar de hemelvaart. Toen is Jeruzalem verwoest. Ik, en ik... toen is Israël in de tweede ballingschap gegaan. In de Galut, noemen de Joden dat. Die zijn dus in de tweede ballingschap gegaan en toen heeft de gemeente 1800 jaar lang tijd gehad om het evangelie van de Heer Jezus aan de wereld te brengen. En, en toen ging de gemeente zeggen van nou Israël dat zijn wij geworden. Ja, maar de belangrijkste taak was het evangelie verkondigen. Mm -hmm. Want als de mensen de Heer Jezus aanvaarden komen ze weer onder Gods heerschappij en dan kom je weer thuis. Ja. Bij de Heer ben je thuis, bij de Heer is het goed. Ja, het is toch zo? Nee, dat is... Ja, het maar eens. Nee, ik ontkennend niet. Dan is het niet. goed. <laughs> nee, maar, maar bij... en, en, en dat was de taak van, van, van de, de kerk, ja. van de gemeente. Maar, God is toen met Israël weer begonnen hier. In, negentien, in het jaar uh, uh, uh, 1900 ongeveer, oh dat staan we hier, in het jaar 1900, zijn de joden begonnen met terug te keren naar het beloofde land. En het land dat helemaal verwoest is, is hersteld... En die periode vanaf ongeveer 1900 noemen wij de tijd van het herstel van Israël. Ik vind het zo apart dat daar 1900 staat. Want 1900 is natuurlijk ook ongeveer een, een periode waar de technische revolutie eh, begint. En eh, veel meer dingen beginnen. En de... veel meer dingen beginnen. Ja. Hè? Maar eh, want ik, heb, ik weet niet of wij dat in, in de vorige serie hebben aangehaald. De toren, torenbouw van Babel. Hè, nee. Dat God dat God ergens de rem zet op de ontwikkeling van de mens. Hij zegt daar heel concreet van... Ja, als ik nu niet iets doe, dan is de mens tot alles toe in staat. Ja. We zijn nu 2000 jaar verder. En we zijn bijna weer verder. We, we zijn... Ja, maar eigenlijk... God heeft er bij de torenbouw van Babel voor gekozen... om alles stop te zetten, door de talen te verwarren, verwarren ja. enzovoorts... En dan duurt het tot 1900, tot 2000 misschien wel bij, of 1900 tot 2000. En dan zie je dus dat die technologische ontwikkeling, de, de taal wordt, uh, wordt weer bijna één. En het lijkt wel of, of God op dat moment de rem eraf heeft gehaald. Ja, ook oh, dat. Zou je dat kunnen zeggen? En Er zijn nog wel meer dingen die, uh, ja. die in ontwikkeling gekomen zijn en die in de loop van deze tijd in ontwikkeling komen. Want nu zijn we toch wel weer in een situatie dat we bijna tot alles toe in staat zijn. Ja. Dat, dat punt wat God zei, van ja dat wil ik tijdens de torenbouw van Babel, wil hij dat niet. Toen heeft hij de er, rem erop gezet. Ja. En, en daarna heeft hij het losgelaten blijkbaar. Ja, die torenbouw die reikte tot de hemel, maar wij ja. reiken tot Mars en Saturnus helemaal. Ja, nee, met... precies. Ja, en en, en klonen van mensen en, en ja, ja. wat er allemaal nog meer gebeurt. En, en nog veel meer, ja. ja. Maar God is dus met Israël bezig. De terugkeer, waar we het net over hadden... Ja. ...het land dat hersteld is... ...en daarom is er nu ook zo'n strijd om het land. Ja. Er is een enorme oorlog om het land... ...nu die oorlog om Gaza... ...die momenteel gaande is... ...en daar komen we misschien nog op... ...maar ook gaat God een geestelijk herstel aan Israël geven. Ja. Dat is heel belangrijk. Is dat. En omdat God al begonnen is... ...met dat geestelijk herstel... ...op een wonderlijke manier... ...leven we nu in een overgangstijd. hier In deze periode zitten wij. Ja. Dus de dus is... overgangstijd van... De tijd van het herstel naar Israël, uh, ja? na de zeven jaar van de antichrist. Die zijn nog niet begonnen. Die zijn nog niet begonnen, mijn zin. zin. Maar de antichrist... Uh, er zijn hele volkstonden die denken dat de antichrist al op deze wereld is. Ja, ja. Maar die zeven jaar zijn nog niet begonnen. Nee, okay. Hij is nog, uh, nog zijn, niet... Zijn geest is aanwezig, maar... Ja, maar misschien ook de mens waardoor hij werkt zal ook wel uh, al geboren zijn, ja, denk ja. ik. Daar ben dat? ik wel van overtuigd. Ja? ja? Ik denk... Om eens in bijbelse taal te spreken, die antichrist is in openbaring 6, dan lezen we dat de oordelen, van, de oordelen beginnen, de gerichten beginnen dan. Eerst worden er zegels geopend ja. en dan bazuinen ja. en, en dan schaalgerichten. En het eerste zegel, dan zien we een ruiter op het witte paard ja. en dat is de antichrist. Ja. En die zal dan een periode van vrede brengen. Al de wereldproblemen zal die zo'n beetje oplossen. Het is schijnvrede. Dat is dan een, wat de Bijbel noemt een valse vrede. Ja. De Bijbel die zegt, terwijl ze allemaal zeggen... het is vrede, vrede, ja. geen gevaar... dan zal een plotselinge ramp zal ze overkomen. Ja. En die, dat gaat in deze periode gaat dat gebeuren. Nu zitten we nog in de tijd... Die de Heer Jezus in Matthäus 22, 24... Het begin van de weeën. Noemt hij dat... Dit is de tijd van het begin van de weeën. Maar ja, goed, jij zei vorige keer... In de uh, vorige aflevering van uh, ja de weeën... Het, het volgt elkaar steeds sneller op. Dus het, we zitten al wel een behoorlijk eind... Niet ja. meer in het begin van die weeën, maar... Ik denk zelfs dat die antichrist... Zijn voet al in de stijgbeugel heeft van dat witte paard. Ja. Dat dat elk moment kan gebeuren. Maar nu hebben we nog tijd. Ja. Want die weeën... Die noemt de heer Jezus ook hier uh, in het hoofdstuk Matthäus 24, noemt hij bij name oorlogen, geruchten van oorlogen, ja, pandemieën. Ja, ja, ja, dat zijn ja. uh, wereldwijde epidemieën. Ja. Hè? Hoe bang zijn we niet voor de, uh, voor de vogelgriep en voor de ebola en voor de aids? <lacht> en, en, ja, zeker. En, en, ja nee. en de plagen, zei een bekend evangelist in zijn preek, gaan al over ons land. De kanker is een van de grootste plagen die er over ons land gaan nu. Ja. En dat gaat steeds in een groot en sneller tempo ja, Maar dat uit. heeft ook weer te maken met de voedselvoorziening. Ja, ja, ja maar goed. En het manipuleren van voedsel. En ja, maar goed. Uh, je weer, eigen. Weer de zonde die op ons eigen dak Precies, komt. Precies, komt op je eigen dak komt dat terecht. En dat is een hele ernstige zaak. En nog altijd, midden in die narigheid, staat daar de heer Jezus als volwasser. Ja. Staat... Maar jij zegt net, uh, ik denk dat die antichrist al uh, aanwezig is. Uh, dat zou dus een mens moeten zijn die ergens een keer gigamacht krijgt. Ja, die krijgt een enorme macht. Krijgt dan Waarschijnlijk dan. nog meer dan Bush uh, en... en, en uh, Bush en Poetin en, en Chirac en ja. uh, al die lieden bij elkaar. Ja. Dat is een duidelijke zaak. Ja. Wat is dat dan iemand die deze wereld moet gaan regeren? Hij zal dus de macht krijgen over de hele wereld. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk twee machten. Toen God Adam schiep, wilde hij dat Adam de macht over de aarde over zou nemen. Ja. Want er staat, Adam moest de aarde onderwerpen. Ja, Adam, dat was Genesis. niet, uh, dat was niet een, een primitieve nudist... die daar met zijn vrouw in het paradijs rondhuppelde. <laughs> Adam was een enorm machtig wezen. Ja. Dat was een wezen die de opdracht van God kreeg... de aarde te onderwerpen. onderwerpen. Ja. Die helemaal woest was. En hij moest de hof, het paradijs... bewerken en bewaken. Ja. Bewaren moest hij dat. En hij was een wezen... Dat als een engel straalde van Gods heerlijkheid. Mm -hmm. Hoe weet ik dat? Ik heb het niet gezien. Het staat in Gods woord. Dat, ja, dat, Want hij wandelde met God in de hof. En alles wat met God wandelt. gaat iets van Gods heerlijkheid uitstralen. Ja. Dat zie je bij sommige evangelisten. Dan straalt de zalving, de heerlijkheid van God straalt daar af. En de liefde van de Heer Jezus straalt. Ja, en dat was met Adam ook. Kijk, en toen hij ontdekte dat hij naakt was. Ja, toen schrok hij niet van, uh, van zijn eigen uh, blote achterwerk en voorwerk. Nee, hij was de heerlijkheid van God kwijtgeraakt. Ja, precies, die, die zalving. Die zalving was hij kwijtgeraakt. Ja, precies. Maar God ging door met, met, met, met zijn plan. En hij ging door met zijn volk Israël en zijn geboden geven. Hij ging door met de Heer Jezus die verlossing bracht. En die geboden van de mensen ook in het hart van de mens brachten. En nu gaat hij door met Israël omdat hij dan groeien wil naar dat grote moment van de komst van de Heer Jezus. Ja. Maar de man, die antichrist, die eigenlijk de persoon was die Adam verleide en Eva verleide in, in het paradijs. Mm -hmm. Die is toen de baas van de wereld geworden. Ja. Want de Heer Jezus die noemt hem in het evangelie de overste, de baas van deze wereld. Iemand die dus de ja. macht van Adem heeft overgenomen. Die de macht van Adem heeft overgenomen, ja. Dat was een of andere ja. topengel die van God afgevallen is. Ja. En, en die maakte er een puinhoop van. die wilde God gelijk zijn. En, en, en wat is op Golgotha gebeurd? Daar heeft Heer Jezus persoonlijk die kwaaie engel, die, die, die, die, die, die, uh, die overste van deze wereld, ja. uh, de, Paulus noemt hem de wereldbeheerster van deze duisternis. Dat is wat. Hij ja. Al die machten willen de wereld beheersen. En, en die noemt Paulus daar. En, en, en, en die heeft de Heer Jezus overwonnen. Ja, hier gaat het dus over die geestelijke werkelijkheid. Ja, ja waar, waar ik, we de volgende keer over zullen... Waar waar we, een volgende, de keer de volgende keer over ja. zullen over spreken. Ja, nou, ja. Dus wat is er nu aan de hand? Het begin der wee is aan de gang. En in die periode ergens wordt er gesproken... Als we daar nog tijd voor hebben over de opname van de gemeente. Ja. Ja, ik denk dat we dat naar een volgende aflevering okay. uh, door moeten zetten. Maar het is wel goed om het schema nog eventjes ja. helemaal af te maken. Dan ja. komt daar die antichrist. Dat wordt of een leider van de Verenigde Naties. Of een leider, wat ik persoonlijk geloof, van de Europese Unie. Ja, jij denkt dat Europa zo machtig en zo sterk ja, wordt. Tot, dat, uh, dat leert de Bijbel ook. Ja. De Bijbel oh, hoe, hoe, hoe en waar kunnen we dat zien? Dat kunnen we in de profeet Daniel zien. Ja. De hele oh, eindtijd Dat beeld, dat beeld met... Uh... Ja, vinden we in, van Daniel ja. af. Schetst de Heer Jezus in Matthäus 24. Mm -hmm. En dat schuift dan uit naar de openbaring. Ja. Dat is dus de sleutel om de eindtijd te begrijpen. zijn de profetieën van Daniel. De eindtijdreden van de Heer Jezus. Ja. ...en de profetieën in openbaring van apostel Johannes. Ja, want Daniel noemt natuurlijk een aantal wereldrijken... ...en eindigt dan bij uh, het, eigenlijk het rijk wat, wat er was en uh, wat geweest is en wat weer terugkomt. Wat me komt, ja. Dat, ja. Je, je, je kent misschien het visioen, in Daniel 2 staat dat. Ja. Dat is dat grote beeld wat hij zag. Ja. En dat beeld, dat was eerst het Babylonische Rijk, het Gouden Hoofd... ...daarna het Medisch-Persische Rijk, het, het zilveren middenstuk met de beide armen... Ja. Daarna het, het, het, het, het hele midden, de Lendenen zal ik maar zeggen. Dat was het, het Griekse Rijk van uh, Alexander de Grote. Mm -hmm. En daarna het Romeinse Rijk. Dat waren de twee benen van ijzer. Dat is het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. En dan komt er een, een, een gat. Een gat van, van duizenden ja. jaren. Ja. En dan krijgen we een eindtijdrijk van de voeten. En die zijn van ijzer en van leem. En dat hele beeld staat op die voeten. Dus er komt dus een... Een rijk waar al die rijken in samenzitten. Waar Irak, dat was het vroegere ja. Babylon. En Iran, dat was het vroegere Perzië en, en heel Europa, dat Romeinse Rijk, zal dan weer samengaan. Ja, en de, de Antichrist, jij denkt dat de Antichrist ja. in ieder geval uit Europa voortkomt? Ja, het interessante ja. is dat ja. het Romeinse Rijk bestond uit het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Ja. En dat is in 2004 is dat compleet geworden. Nou, daar wil ik met je uh, mee beginnen in de volgende aflevering, want onze tijd zit alweer op. Het gaat zo verschrikkelijk snel, Jan. Uh, dus we moeten dat over tillen naar de volgende aflevering toe. Beginnen we gewoon met het uh, Romeinse Rijk en uh, pakken we het schema daar nog even bij. En dan gaan we door met de vragen die we nog even hadden over uh, de opname van de gemeente. Wat ook midden in het schema natuurlijk een plaatsje heeft. Ja, u thuis. Heel hartelijk dank voor het kijken eh, tot nu toe. De volgende aflevering dus, zoals gezegd, gaan we verder. En ik eh, zie u dan graag weer aan de buis bij Eindtijd en provincie. En u weet, u kunt altijd uw vragen mailen naar ons programma. Hartelijk bedankt voor het kijken.